Van Bach over verschijnt in 1861 en merkwaardig genoeg wordt het niet uh, eerst uh, gewaardeerd door uh, de conservatieven, terwijl dat zo conservatief van opzet is en van bedoeling, maar door uh, de socialisten. Bijvoorbeeld door Friedrich Engels, uh, die in zijn boek De oorsprong der familie, des Eigentums en des staats Bach buitengewoon prijst omdat hij een verband heeft uh, gelegd tussen de uh, geëmancipeerde positie van de vrouw in de oorspronkelijke samenleving en, uh, het, uh, en een soort van oercommunisme uh, En uh, ook omdat hij heeft laten zien dat met de ondergang van die geëmancipeerde uh, vrouwelijke positie, uh, het privaat eigendom ontstaan is. En dat idee uh, is uh, een, een eigen leven geleiden in de socialistische literatuur. Uh, bijvoorbeeld bij uh, August Bebel, die uh, in zijn boek Die vrouwen des socialismus, een heel invloedrijk boek wat buitengewoon veel uh, drukken heeft beleefd, veel meer dan dat is recht uh, van Bach trouwens. Uh, ook op dat verband heeft gewezen uh, tussen uh, de emancipatie van de vrouw uh, en uh, het uh, algemeen bezit. En uh, hij heeft uh, aan Bach argumenten ontleend om een aantal misstanden in het Duitse keizerrijk. Uh, aan te klagen onder andere het feit dat uh, heel veel vrouwen uh, niet konden trouwen omdat het huwelijk aan, aan het bezit uh, gebonden was waardoor uh, het aantal buitenechtelijke kinderen uh, toenam en de onvrede van vrouwen toenam en noem maar op uh, interessant is dat hij op die buitenechtelijke kinderen uh, ingaat dat is interessant in verband met wat ik al verteld heb over bach en wat ik straks nog zal vertellen over uh, een aantal andere ideologen nou, uh, verder vind je die socialistische receptie van Bachofen terug uh, in uh, de jaren twintig. Vooral als uh, de ideologische strijd tussen conservatieven en progressieven uh, zich toespitst. Uh, um, dan uh, pikt bijvoorbeeld Wilhelm Reich, uh, psychoanalyticus, uh, de ideeën van Bachofen op. Uh, probeert ze dan... Uh, te uh, verwetenschappelijke... door, uh, eigenlijk net als wat Engels al gedaan had, uh, door ze niet alleen aan de theorieën van een wat wetenschappelijker uh, georiënteerde antropoloog Morgan te koppelen, maar in het geval van Raag dus aan de ideeën van Malinowski, die zou hebben aangetoond dat er matriarchale samenlevingen waren waarin uh, dus die vaderlijke autoriteit uh, niet bestond, maar vervangen werd door de broer van uh, de moeder, dus het zogenaamde avunculaat, uh, heerste. Um, voor Raif was dat uh, um, het werk van Malinowski en van uh, Bach over de mogelijkheid om het uh, socialistisch paradijs weer eens uh, voor ogen te toveren. En uh, dat uh, heeft hij uh, verder gebruikt in verband met zijn psychoanalytische theorievorming, waar ik het uh, op het eind van dit programma nog over zal hebben. Verder vind je terug bij uh, Erich Fromm bijvoorbeeld, en misschien is uh, het wel via Fromm From, en in het algemeen via de school dat Bachoven tegenwoordig nog enigszins uh, bekend is, althans in uh, wat linksere kringen. In de rechtse uh, receptie uh, is Bachoven natuurlijk altijd de belangrijke persoon gebleven tot op de dag van vandaag. Thank <laughs> you. In de rest van het programma wil ik het vooral hebben... ...over de conservatieve receptie van Bachoven. En nou is het misschien wel leuk om te beginnen met een citaat... ...van Albert Verweij... ...die uh, relaties onderhield met een groep... Uh, ...intellectuele kunstenaars in München rond 1900... Uh, ...die het werk van bach uh, herontdekte er een conservatieve interpretatie aangaven en voor wie dat smooterecht eigenlijk uh, hun bijbel was. En dat citaat dat gaat als volgt. Schuller en Klages hebben een theorie over een oerkracht die zij het demonische noemen en die zich onmiddellijk ook door de mens heen openbaart. Na enige schermpassen was Klages genoopt tot de verklaring dat dit demonische zich op die wijs tot nu toe in geen enkele kunst, met uitzondering alleen van die van Buckling, geopenbaard had, omdat hij dus alle vroegere kunst, Hollandse zowel als Italiaanse, verwierp. Ik voor mij vond die verklaring afdoend. Maar erna kwamen de sprekers pas goed in het algemene. Uit Egyptische monumenten kabbalistische tekens over oude gebruiken, werd de mogelijkheid betoogd om weer tot oorspronkelijke openbaringen te geraken nog bij het naar huis gaan om twaalf uur s'nachts in de Leopoldstraatse dachten Schule, Stefan, dat is Stefan-Georgen, en mij te overtuigen, dat wanneer een Egyptisch graf geheel ongeschonden geopend werd en de reine, geheel tot aandacht bereide mens alleen daarin ging, hij dan de mogelijkheid aannam dat uit de moederschool der aarde en de damp van het oerleven dat zich daar werkzaam houdt, droomgezichten in die bevoorrechten zouden opstijgen die hem onmiddellijk openbaring zouden doen van het levensgeheim. In het algemeen voor de christelijke tijden, die dit mystieke verband met de natuur en al de tekens ervan opzettelijk verstoord hebben, het was zelfs nadrukkelijk verboden in de graven te slapen ter verkrijging van droomgezichten, voor die christelijke tijden dus lag deze kennis van het geheim waartoe wij terug moeten. Alle beschaving van later, die men ontwikkeling noemt, was eenvoudig een afdwaling, en van dat geheim uit, zodra het gevonden is, zullen leven en wereld op een wonderbaarlijke wijze geregenereerd worden. Wij uh, ontmoeten deze figuren via de dichter Stefan Georgen met wie hij bevriend was, in München. En München was rond 1900, vanaf het begin van de jaren 90, uh, misschien wel het, het centrum van de Bohemiaan cultuur in Duitsland. Duurde ongeveer tot 1910. Toen was dat ook weer afgelopen. In die periode, zeg maar, ruwweg tussen 1890 en 1910 ontstond er in München, met name in de kunstenaarswijk Schwabing, een uh, subcultuur van uh, jonge intellectuelen uh, en kunstenaars die uh, op alle mogelijke manieren probeerden om de Wilhelminische staat, uh, het Duitse keizerrijk te ondermijnen, met uh, hun ideeën, met, uh, met hun kunstwerken, uh, met uh, hun cabaret, dat is heel belangrijk, die Elf Schaarvrichter bijvoorbeeld, met een satirische tijdsch tijdschrift zoals Simplicissimus, een heel bekend tijdschrift in die tijd. Um, tot die subcultuur behoorden eigenlijk ook Schoeder en Klages, uh, waarover verwijten dit citaat heeft. Nou, nu zijn allebei figuren totaal vergeten. Dat dat met Schuller het geval is, is niet zo ver verbazend, want Schuller heeft nauwelijks iets geschreven. Maar in het geval van klagen is het wel enigszins verbazend, want hij heeft een ongelooflijke hoeveelheid boeken gepubliceerd en was een van de belangrijkste filosofen in de jaren 20 en 30. Uh, hij... Uh publiceren ook op verschillende gebieden, uh, niet alleen uh, als filosoof, maar ook als karakteroloog bijvoorbeeld, als grafoloog. Um, maar zijn belangrijkste boek, zijn meest bekende boek, is waarschijnlijk wel zijn filosofisch hoofdwerk, de Geist als Wierdezager der Zelen. Uh, Precies een boek wat ook, ook wat de titel betreft, al, wat de dikte betreft, helemaal past in die tijd waarin je, waarin je andere boeken had, soortgelijke boeken had over de ondergang van de cultuur. Uh, waarin de onvrede uh, met, uh, met Duitsland in die tijd uh, werd uitgedrukt, zoals in de ondergang des Abedlanders van Spengler en uh, die grondlagen des Noords zit in de Jahrhunders van Chamberlain, een uh, verduidste Engelsman. Maar goed, uh, het boek van Clares, De Geist als zagger der Zelen, uh, is het belangrijkste uh, werk, denk ik, uh, waarin, uh, althans van, van in de conservatieve context, uh, waarin Bach over een uh, belangrijke uh, uh, rol speelt. Uh, het, het, een groot deel van het boek, eigenlijk uh, is het boek in uh, verschillende delen, uh, ook niet uh, die niet tegelijkertijd verschenen, uitgegeven. En het, het uh, laatste deel, uh, zo'n uh, 180 pagina's, zijn helemaal gewijd aan uh, Bachoven. Dat boek verscheen tussen 1930 en 1933. Maar lang daarvoor, dus al in die periode in München rond 1900, uh, had Klages Bachoven ontdekt. En wat pak hem nou in dat smoeterecht aan? Ik denk dat het uh, hoofdzakelijk twee zaken waren. Aan de ene kant uh, was hij getroffen door uh, de manier waarop Bach de houding tegenover de dood in het materiaal Gaat beschreef en in de tweede plaats was hij vooral getroffen door uh, de zoals hij dat althans interpreteerde, de, de voorrang van de erotiek boven de seksualiteit door het ontbreken van het vaderschap, hè, zoals Bach over dat beschreven had met name in die heterische fase in die matriarchale fase wordt het vaderschap al enigszins, uh, wordt al enigszins gewaardeerd... ...maar in die heterische fase is, het, is de vader absoluut onbekend... ...en dat sprak klagers vooral aan. En als je nou naar zijn gezinsachtergrond kijkt... ...dan is dat niet verbazingwekkend, hij heeft een autobiografie nagelaten... En uh, daarin uh, beschrijfde hij uh, hoe hij als het ware overgeleverd was aan een uh, buitengewoon strenge uh, paternalistische vader die uh, uh, van alles met hem voor had. Uh, hij moest carrière maken in, uh, in, in, de, in de chemie bijvoorbeeld, hij moest uh, later uh, een, wetenschap, een wetenschappelijke functie krijgen in een chemisch bedrijf. Uh, en dat was absoluut niet naar uh, de, de zin van Klagers. Uh, hij uh, was meer gehecht aan uh, poëzie en uh, aan literatuur en aan uh, de gevoelsmatige kant uh, van het leven. En uh, die herkende hij vooral bij zijn moeder, die hij in alle, uh, uh, met die hij alle, alle lof toezingt uh, in zijn gedichten, maar ook in die autobiografie vooral. Die moeder was heel vroeg gestorven, toen hij tien jaar oud was. En hij schrijft ergens dat hij in zijn fantasieleven altijd uh, is blijven voortleven, dat hij haar altijd trouw is uh, gebleven. Uh, niet, niet zozeer als persoon, maar als fantasiebeeld. Om nou aan te knopen bij opnieuw bij dat citaat van, van Verwij, waarin uh, die grafcultus van de voorchristelijke tijden zo benadrukt wordt, uh, lees ik een klein stukje voor uit die oude biografie van Klages, uh, waarin uh, uh, vooral die moeder uh, een rol speelt. Klages schrijft, in mij leefden bijna onverbonden twee naturen, de roesachtige van de ziel, wevend in het magische, mythische en dichterlijke denken, en de geestelijke, naar het dialectische, mathematische en natuurwetenschappelijke neigende. Vreemd genoeg stelde ik al in het begin van mijn achttiende levensjaar vast dat de geestelijke een verschrikkelijke hindernis vormde voor de psychische en dat het mijn taak was een formule te vinden waardoor ze voorgoed machteloos werd gemaakt. Ja, dat nam ik uh, mij voor uh, aan het graf van mijn moeder. Nou, het is interessant dat uh, het belang van uh, die gestorven moeder uh, voor het werk van Klages. Uh, Benadrukt wordt door uh, herinneringen van uh, zijn jeugdvriend, bijvoorbeeld die uh, schrijft dat uh, de familie Klages uh, elke zondag naar het graf van, uh, van de moeder ging. En tegen die achtergrond is het interessant om in een ander heel belangrijk boek van hem, van kosmogonische Eros, uit 1922, om daarin uh, te lezen dat hij de christelijke cultuur verwijt geen pietiteit voor de doden te hebben omdat die doden in het hiernamaas verder leefden. Nou, uh, dan schrijft hij dat uh, um, in die christelijke cultuur uh, de graven 30 tot 40 jaar na de dood van, uh, van iemand alweer worden opgeruimd. En dat, uh, zegt hij, uh, zou in een matriagaat absoluut onmogelijk zijn. Nou is het heel interessant om te zien dat uh, hij dat precies 30 à 40 jaar na uh, de dood van zijn moeder opschrijft. Dus weer is hier een verband met zijn eigen moeder duidelijk. Nou in dat matriarchaat spreekt hem dus vooral die dodencultus aan. Hij zegt, uh, over die werd uh, schouwend bij de aanblik van askisten en graf Zoals we gezien hebben, ik heb verteld over die uh, afbeeldingen van Oknos, de touwverlechter bijvoorbeeld. Hè. Inderdaad, uh, daarbij werd Bach overschouwend, daarbij, uh, kijkend daarna, heeft hij het Matriagaat ontdekt. En van Klaar kan je eigenlijk hetzelfde beweren. En daarom zegt hij ook: uh, Bach over. Uh, ik had alles eigenlijk al ontdekt voordat ik Bach overlas. Ik herkende eigenlijk mezelf helemaal in, in dat nou, in het matriarchaat is het dus die dode, dode cultus die hem uh, uh, zo aanspreekt. En hij uh, baseert op uh, de beschrijvingen van het materiaal van Bach over een, een, een hele theorie over uh, de symboliek, de oer-symboliek van de mensheid. En waar het in die symboliek om draait, is uh, om de eeuwige cirkelgang van het leven... Dood en leven zijn in het matriagaat altijd één geheel. En dat uh, is voor hem zo des te bevredigender om dat te denken, om zich dat voor te stellen. Omdat uh, wanneer er geen verschil is tussen uh, uh, leven en dood, um, de moeder eigenlijk nooit gestorven is. De moeder uh, staat centraal in de matriarchale symboliek. Um, en alles draait om de polariteit van het uh, mannelijke en het vrouwelijke, um, de eenheid van het mannelijke en het vrouwelijke uh, in de moederlijke oersubstantie, dat is, dat is wat hem aanspreekt. Um, wanneer de moeder als grondslag van het leven erkend wordt, um, is er absoluut geen scheiding uh, tussen mens en natuur, tussen de mensen onderling en ook geen scheiding tussen de geslachten onderling dus iedereen is ook androgyn in feite nou, die moeder uh, is uh, het onveranderlijke, het blijvende en constante en elke vrouw uh, is een herhaling van, uh, van de oermoeder uh, dat betekent dus dat uh, uh, de moeder steeds vervangen wordt door, uh, door andere vrouwen en dat uh, ...spreekt klagers aan omdat hij zich daardoor kan verbeelden... ...dat uh, zijn moeder eigenlijk nooit gestorven is... ...maar altijd is terug te vinden in andere vrouwen. Zoals zegt hij, uh, in een fase waarin het huwelijk niet bestaat... Uh, ...waarin het vaderschap niet bekend is... Uh, ...zijn alle vrouwen herhalingen van, van de moeder. Dus ook de zus, uh, ook de geliefde. Um, en nou dan koppelde hij aan die opvatting, over de, over de vrouw, uh, een, een, een visie op uh, de geschiedenis. Uh, de matriarchale geschiedenis is een geschiedenis die zich in een cirkel voltrekt. En daarentegen is de patriarchale geschiedenis altijd een lineaire geschiedenis. En dan komen we weer uit bij zijn eigen ouders... Uh, de moeder is altijd uh, onbewegelijk. Die verandert nooit van plaats. Omdat ze steeds gereïncarneerd wordt in, in, in andere vrouwen. Daardoor kijkt men in het patriarchaat ook altijd terug. Daardoor vloeien heden en verleden ook in elkaar over. In het patriarchaat is dat voorkomen anders. Daar... Uh, ...kijkt men altijd vooruit. En de man die zich voorplant... ...die... Uh, ...kijkt vooruit naar... Uh, ...hoe zijn geslacht zich verder zal ontwikkelen. Hij is niet uh, de herhaling van zijn eigen vader. Het patriarchaat is toekomstgericht. Uh, dat denkt in termen van stamvader en generatie. Hè. De man die plant zich voort met het oog op de toekomst... ...maar de vrouw met het oog op het verleden. De man plant zich voort, de vrouw herhaalt zichzelf. Hij schrijft uh, de vader is slechts het begin de eerste vader steeds het eerste begin de vrouw altijd einde het laatste, het eerste, het eerste, het laatste. Uh, hij uh, haalt er dan de mythe van uh, Pira en Daikalion bij. Uh, uh, dat is de, de geschiedenis, uh, de, de, de Griekse versie van uh, het verhaal van Noach en de Ark. He, Pira en Dekalion overleven, de grote overstroming. Uh, alle mensen zijn dood en dan uh, krijgt, uh, krijgen ze de opdracht van uh, de goden om nieuwe mensen te scheppen. En dat doen ze door de beenderen van moeder aarde. Uh, en dat zijn de stenen. ...over hun schouders te werpen. Uit de stenen komen mannen en vrouwen voort. Uit de stenen van Pyrra komen vrouwen. Uit de stenen van Dykalion komen mannen. Nou, al die, uh, al die vrouwen zijn dus in feite herhalingen van, uh, van, de, van, van, van moeder aarde, zeg maar. Dus de vrouw is altijd een verpersoonlijking van moeder aarde... Um, Dus die mythe interpreteert hij als uh, een, een matriarchale mythe. Dus uh, als een mythe die betrekking heeft op uh, een periode... ...waarin uh, de mensen voorgesteld worden als door de aarde voortgebracht... ...en niet door de voortplantingsdaad van een man. Nou, Die voorstelling, dat verschil van een uh, op het verleden gerichte moeder... ...en op de toekomstgerichte vader... Uh, dat stemt helemaal overeen met uh, uh, de, nou, wat misschien het wezen van het conservatisme is. Uh, een conservatief, dat heb ik dan bij Mannheim, een beroemde socioloog, uh, gelezen. Die ervaart het verleden altijd als één met het heden. Uh, boeren en uh, aristocraten die stellen de geschiedenis voor als geworteld in de grond en het individu als niets anders dan een voorbijgaande modus van die eeuwige substantie. Klage schrijft dan, Dat haftende wezen der vrouw zielt op zeshaftigheid, klammert zich fest aan de einmal betretene schalle, en wird zum Schöpfer des Begriffes der heimat. demgemäß kan in die alten Gauverbände kein vaterland, dat vielmeer erst met dem übergewicht des staatsbegriffes zur herrschaft komt, een staatsen aan moederland. Nou, daar zie je meteen uh, de relatie tussen zijn persoonlijke uh, geschiedenis en zijn uh, politieke ideologie. Waarbij het matriarchaat uh, de bemiddelaar is. Uh, aan het verschil met het verschil tussen matriarchaat en patriarchaat, wordt uh, het onderscheid gekoppeld tussen de heimaat... waar het leven goed was. En uh, de staat, de moderne staat, met zijn industrie, met zijn verstedelijking en met uh, zijn leven dat volkomen is losgekoppeld van uh, de oorspronkelijke uh, band tussen mens en natuur. Gehad, maar uh, ik heb nog niets over Schuler gezegd. En Alfred Schuler uh, was eigenlijk uh, de verborgen genius uh, in de kosmische kring, zoals die genoemd werd. Dus die groep uh, Bachoven-Adepten die Verwij daar in München-Swabing uh, aantrof. Schuler werd door het werk van Bachoven getroffen omdat uh, hij homoseksueel was en in de beschrijving van het materiaal gaat een maatschappij uh, herken, herkende die, uh, waar, die ruimte bood voor homoseksualiteit. Een maatschappij waarin uh, het huwelijk uh, afwezig was, is natuurlijk een maatschappij waarin uh, homoseksualiteit uh, vrij is. Wat hij zijn tijd kwalijk nam, was dat ze de nadruk legden op uh, de man-vrouw relatie, op de heteroseksualiteit, op het huwelijksleven. En hij was uh, een felle tegenstander van uh, de christelijke moraal, omdat hij meende dat de christelijke moraal het huwelijk centraal uh, stelde. En via de, de christelijke, kritiek op de christelijke moraal, bekritiseerde hij uh, de joodse... Uh, Moraal. Dus uh, het, het judaïsme met zijn monotheïstische god uh, en met zijn nadruk op uh, het vaderschap... ...was voor hem uh, de voedingsbodem van de dis discriminatie van uh, homoseksuelen in de geschiedenis. En de moord op Christus stelde hij voor als, uh, als het, het symbool van... Uh, de moord op, uh, op homoseksuelen in het algemeen in de, in de loop van de geschiedenis. Dat uh, verklaart zijn, uh, zijn felle antisemitisme. En dat antisemitisme verklaart eigenlijk weer waarom de kring tenslotte uiteenviel: omdat uh, uh, een van de belangrijkste vertegenwoordigers uh, uh, de jood uh, Wolfskeel was, die meende dat uh, hij het sionisme in matriarchale richting zou kunnen beïnvloeden. En naast die matriarchale samenleving waarin homoseksualiteit ge uh, geaccepteerd en gewaardeerd zou zijn... ...was er eigenlijk nog een andere reden waarom hij uh, zich zo aangetrokken voelde tot het werk van bach um, het, Hij leefde in een periode waarin een nieuwe homoseksuele identiteit ontstond... Uh, ...waarin uh, de homoseksueel zichzelf uh, voer als uh, androgyn... Als een man met een vrouwelijke ziel. Um, Schuler was in dat opzicht een um, volgeling van Heersveld, uh, van Magnus Heersveld, de, de belangrijke seksoloog die in die tijd zijn theorieën over de seksuele Tsüchenstroef naar voren bracht en uh, de campagne begon voor de emancipatie van homoseksuelen in Duitsland. Um, dus Schuller meende dat uh, hij uh, als androgien um, in een matriarchale situatie het beste af zou zijn. En hij probeerde om dat steeds onder de aandacht te brengen met behulp van verwijzingen naar Bachoven. Ontdekte dus Bachoven rond 1900. Maar pas in de jaren 20 wordt Bachoven werkelijk populair. Valkies zou je bijna kunnen zeggen. Uh, dan wordt duidelijk dat uh, Klages, met name door zijn persoonlijke invloed op een aantal uh, ideologen, een aantal schrijvers uit die tijd. Uh, en ook door de publicatie van uh, zijn boek van en Eros in 1922, wat ik al genoemd heb, doorgeven um, het doorgeefluik van uh, de ideeën van Bach over naar de politieke discussie in de jaren 20. Het is opmerkelijk dat in de Weimar-tijd drie bloemlezingen van Bach over verschijnen. Um, en verder een, een heleboel studies en artikelen uh, over hem. Een van die bloemlezingen uh, heette De Mythos vom Orient zum Occident. En die, die was gemaakt door Alfred Boimler, een uh, germanist. En die Boimler voerde daar een inleiding aan toe van uh, 300 bladzijden. Later op als aparte studie uitgegeven. En in die inleiding probeert hij de bronnen van Bach over, de romantische bronnen, dus de, de romantische bronnen van Bach over te analyseren, aan te geven. Uh, hij laat dan zien dat er allerlei overeenkomsten zijn met bijvoorbeeld het, het werk van Jacob Grimm. En hij maakt een onderscheid tussen twee soorten van romantiek: een idealistisch gerichte romantiek en een conservatieve romantiek. En hij zegt die Bach over is, is een typische representant van die conservatieve, uh, romantische stroming, omdat hij de moeder centraal stelt. En de moeder uh, staat bij hem voor uh, het volk, uh, voor de bodem, uh, voor de traditie. Um, ja. Hij uh, maakt van Bach over eigenlijk een, uh, een völkische ideoloog. Dus zijn betoog is gericht op een kritiek de principes uh, van de Franse verlichting en van de Franse revolutie, die hij terugvond bij die idealistische romantici. Hij vond dat um, daarin de mannelijke abstracte denktrand um, centraal was komen te staan, en die wilde hij vervangen door een, uh, een vrouwelijker uh, denktrand die ...beter zou passen bij de gebondenheid aan volk, bodem en traditie. En het interessante is dat hij um, ook een visie op de seksualiteit naar voren brengt. Uh, de seksualiteit was volgens hem in de moderne cultuur... ...die dus gebaseerd was op de principes van de verlichting en de Franse revolutie... ...ontspoord, hè, doordat ze in dienst was komen te staan van de lust en niet van de voortplanting. Uh, in plaats van de relatie tussen moeder en kind. was het liefdesideaal. Dus, uh, het liefdesideaal van gelijke partners uh, komen, te, te komen te staan. En hij vond dat. Um, ...de was weliswaar gewaarborgd moest uh, blijven... ...maar dat uh, daarvoor niet per se het huwelijk op de voorgrond hoorde te staan... ...zoals dat het geval was. Want het moderne huwelijk was voor hem veel te uh, veel een zaak... ...van uh, geëmanciperen aan elkaar gelijke echte lieden. Nou, door een uh, uh, interpretatie, een herinterpretatie van, uh, van Bach over... Uh, probeerde hij voor die uh, opvattingen uh, een grondslag uh, te vinden. Ja, hij geeft dus eigenlijk uh, het mannelijke verlichte denken en de mannelijke seksualiteit uh, de schuld van dat uh, de, de cultuur uh, volledig uh, ontspoord is uh, en volledig in verval is geraakt. En daarbij kan hij aanknopen bij Bachovens voorstelling van uh, de terugkeer van Dionysus ...die uh, de cultuur in verval brengt... ...dat ze de mensen volledig afstemt op uh, lustbevrediging. Uh, in zijn boek komen bijvoorbeeld citaten voor... Uh, ...als uh, het volgende... In einer spetend vervallende civilisatie erheben zich wieder die Tempel der Isis en de Astarte, jener asiatische muttergottheiten, denen man in orgiasmus en zuchtlosigkeit, met een gevoel hoffnungsloze verlorenheid, inmitten sinnlicher schwelgerei dient. Die aanmutige, zauberkundige Buhlerin is das Idol der Zeit en schreitet geschmückt met gemalten lippen, wie einst door Babylon, door die Städte Europas. Want als wilde sie Bachovens tiefste symbolische blikken bestätigen trägt die in durchsichtige gewender gekleidete beherrscherin des mannes, das symbool der unbeschränkten geschlechtsmischung, den hond auf dem arme. Dus het gaat om de... Uh ...onbeperkte lustbevrediging in de moderne cultuur die hij wil vervangen. Wat hij wil is eigenlijk eh, dat eh, de vrouw weer een verzorgende moeder wordt... ...en dat de man zich als een kind bij de moeder geborgen kan voelen... ...niet op lustbevrediging uit is, maar op de verdediging van eh, de moeder... ...en van alle waarden die met haar verbonden zijn, zoals de haaimaat... Eh, ...en je ziet alle welke richting het gaat... En daar knoopt het eigenlijk aan bij een volgende ideoloog, eh, conservatieve ideoloog die Bach over gebruikt heeft. En dat is Ernst Bergman. Dat was een professor in Leipzig, eh, een filosoof, die in 1932 een boek publiceerde met de titel eh, Erkenntnisgeist und Muttergeist, eine Sociosophie socio der Geschlechter. Eh, dat bedoelde hij eigenlijk met een filosofische sociologie van de geslachten met sociosofie en in dat boek uh, houdt Bergman eigenlijk op grond van dezelfde rennering als Boimler, namelijk dat uh, de mannelijke seksualiteit uh, ontspoord is uh, en dat het moederschap uh, niet langer meer uh, de centrale functie voor de vrouw is en centraal in de maatschappij staat uh, een pleidooi voor uh, uh, een uh, wat hij noemt een moeder een voor een moedersocialismus, voor een moeder een moederpartij en een moederparlement. Maar met moeder eeën bedoelt hij een huwelijk, uh, nou eigenlijk geen huwelijk, maar um, uh, een samenlevingsverband van moeder en kind. Uh, of uh, een samenlevingsverband waarin de man weliswaar bij de vrouw leeft, wat voor hem niet per se noodzakelijk is, maar waarin die man zich dan een kind kan voelen en een verdediger van de moeder en niet een overheerser. ...en iemand die op lust uit is zoals dat in het moderne huwelijk het geval zou zijn. En onder moedersocialisme verstaat hij eigenlijk vrouwenkapitalisme. Hij wil het privébezit niet afschaffen... Maar hij wil dat het in de handen van de vrouwen komt. Omdat daardoor het geld beter besteed zal worden. Namelijk aan de verzorgende taken van de samenleving. En niet langer aan luxe en uh, vertier, Waar de mannen het namelijk altijd aan besteden. Of ze nou in een, socialistie, in een socialistische maatschappij leven of in een kapitalistische maatschappij. Dus dat zijn oplossingen voor het kapitalisme. En het is prachtig uh, om te zien dat, hoe dat overeenstemt met uh, de... Uh, perverse uh, uh, socialistische ideologie van uh, de nazi's. Nou, verder wilde hij ook een moederreligioon en een ander boek van hem, de Duitse Nationaalkirche in 1933, het jaar waarin Hitler aan de macht kwam, uitgegeven. Uh, stelt hij zich uh, 1960 voor als het uh, um, derde rijk, waarin dan inmiddels de opvolger van Hitler aan de macht is. Uh, waarin uh, Berlijn als hoofdstad vervangen is door Heldenauwen. En in Heldenauwe staat uh, centraal een neogotische kathedraal waarin uh, een moedergodin staat opgesteld met een uh, Germaanse christus op haar schoot. Maar het is volkomen duidelijk dat die theorieën van Bergman uh, over de centrale functie van uh, het moederschap in feite niets anders zijn dan een... Verdoezeling van zijn vrouwenvijandigheid. Uh, in zijn boek komen namelijk allerlei gruwelijke citaten voor, waarvan ik er hier uh, eentje zal voorlezen. Zijn opvatting van de relatie tussen man en vrouw, die luidt als volgt: Kamp schijnt als natuurlijke verhältnis tussen den geslechtern. Kein natuurband van der innige aard wie tussen moeder en kind besteedt. Niets Nichts is, schijnt er zelf de wereld te geben als man en vrouw. Niets kämpft zo so uitdauerend en met zo so zäher kracht ander als het männliche en weibliche principe. Een kampf, den so Strindberg in zijn dramen niet müde wordt. want uitgerekend, deze beiden feindliche natuurgewalten zelden in die eeuw. Dus hij wil het huwelijk afschaffen. En hij wil uh, de vrouwen die weigeren om zich voor te planten, onder dwang laten bevruchten. Dat is eigenlijk de uitkomst van zijn prachtige religieuze ideeën over de moeder. Hoewel de theorieën van Bergman voldoende racistisch waren, hij vond namelijk dat juist door um, de ontsporing van de mannelijke seksualiteit en het op de achtergrond raken van de moederlijke taak van de vrouw het uh, geboortecijfer uh, dramatisch daalde en dat dat uh, het Germaanse ras uh, natuurlijk niet te goede kwam, onder andere ook een reden waarom hij homoseksualiteit uh, uh, verbood. Dat, dat, dat waren een, dat betroft dan mannen die zich niet willen voortplanten in zijn ogen. Net zo ontaard als vrouwen die zich niet willen voortplanten. Maar goed, hoewel dus zijn theorieën dus voldoende racistisch van aard waren... Eh, ...heeft hij toch geen uh, uh, grote carrière gemaakt in het derde Rijk als filosoof. Die rol was eigenlijk eerder weggelegd voor uh, Alfred Rosenberg... Uh, ...met zijn uh, Mythos van 20 en eeuw. Het interessante is dat Rosenberg zich ook weer beroept op Bachoven. Uh, Bergman deed dat met een heel hoofdstuk waarin hij dat smoedrecht parafraseert uh, en uh, eigenlijk de, de hele patriarchale uh, kant van uh, Bachoven's theorie um, laat verdwijnen achter zijn uh, uh, benadrukking van het belang van een matriarchaat van een hersteld matriarchaat. Nou, het interessante is dat je dus ook bij Rozenberg uh, weer uh, dat daar ook weer sprake is van uh, een uh, interpretatie van Bachoven en op uh, goed uh, fascistische grondslag. Hij uh, verwijt Bachoven dat hij geen oog heeft gehad voor uh, het belang van het ras. En van de rassentegenstellingen in de geschiedenis. En hij komt dan tot een volledig andere interpretatie van de Oresteia, waarmee we vorige week begonnen zijn. Hij meent namelijk dat daarin niet zozeer sprake is van uh, een universele strijd tussen matriarchaat en patriarchaat, maar van een strijd die zich ook weer in de Weimar-tijd en onze, onze tijd afspeelt: tussen een hoger en een lager ras. Um, hij beschouwt namelijk de figuren van uh, Apollo, uh, uh, dus altijd voorgesteld als een lichtgod afkomstig uit uh, de noordelijke kontrijen, als een verpersoonlijking van het Germaanse ras. En het Germaanse ras is van oudsher een paternalistisch, patriarchale gezind ras geweest. Hij heeft nooit een matriarchaat gekend. Het matriarchaat is nou juist kenmerkend in zijn ogen voor de lagere volkeren die zich rond de Middellandse Zee bevinden. Waarom die volkeren altijd een lagere cultuur hebben gehad, dat is heel goed verklaarbaar, vindt Rozenberg, uit het feit dat ze altijd vrouwelijk zijn gebleven en daaronder verstaat hij altijd gericht op het gevoel en op het instinct en daardoor op het seksuele en uh, omdat ze uh, hun ras niet zuiver gehouden hebben dus kun je zeggen hij meent dat vervrouwelijking van, van de cultuur de nadruk op seksualiteit gepaard gaat met rasvermenging en dat zijn natuurlijk de zaken waar uh, de nazis Duitsland voor wilde behoeden. Uh, je vindt dan in de Mythos des 20ste bijvoorbeeld citaten als uh, die zarten trippelende mensen in lakchwen en lila strümpfen, met armbenderen behangen, met zarten ringen aan vinger, met blauw ondermalte ogen en rode naslachen. Dat zijn die typen die in komende vrouwenstaat algemeen werden moeten. Dus wat hij wil, is niet een vrouwens, vrouwenstaat, dus eigenlijk niet een matriarchaat, maar hij wil een patriagaat hebben. En het matriarchaat wordt gebruikt om uh, het te laten contrasteren met de hogere cultuur van het patriagaat. Hij verzet zich tegen de ideologen. Uh, als uh, Boimler een bergman, die uh, dus een zekere waardering voor het materiaal gaat, naar voren brachten. Uh, en hij wint eigenlijk die ideologische strijd. En dat was heel leuk om te zien dat in zijn dagboek er iets staat over zijn uh, relatie met Boimler. Die... Uh, in 1934 de leider werd van uh, het Instituut voor Politieke Vorming in, uh, in Nazi-Duitsland. Maar uh, de concessie die hij daarvoor moest doen was eigenlijk zijn materiale sympathieën afzweren. Uh, in zijn dagboek schrijft Rosenberg... ...Böhmler komt nog kans benommen van de schoonheid des arischen Griechenland terug. Hij had die bestediging onze aanschouwingen überal gevonden. Nu wir endlich Augen erhalten, unbefangenen ogen erhalten hebben. Immer wieder stoßen Hellas und Vorderasien samen. Kretische, dekadente Kultur, Mutterkultur usw. So einerseits und strotzende Formkraft, Männerrecht anderzijds. Erst nach Kreta sei ihm de Parthenon wirklich verständlich geworden. Schwärmt van de herbschöne fruilingsnatuur der Ebene van Sparta, van de neuendekte Poseidon-statue, van Apollo van Olympia, schon desentwege habe es zien Griekenland te bezoeken. Ja, hoewel het duidelijk is dat er in het werk van Klages en Schuler voldoende fascistische elementen aanwezig zijn, ik heb genoemd de heimatverheerlijking bij Klages en het antisemitisme bij Schuler is het toch duidelijk dat hij in belangrijke mate verschilt van uh, Rozenberg. Uh, in de eerste plaats was hij geen racist, hij was niet biologisch gericht, hij noemde zichzelf een metafysicus. Maar in de tweede plaats zag hij absoluut geen toekomst meer, hij meende dat het afgelopen was met uh, het, het leven op deze aarde. Hij was een van de eerste ecologen en hij... Uh, ...ging uit van de stellige overtuiging dat uh, de natuur ten dode opgeschreven was. Dus hij zag geen enkele heil in een politieke beweging die uh, de natuur wilde redden... ...of die een ideale maatschappij wilde grondvestigen op uh, een natuurlijke grondslag, welke dat er ook mocht zijn. En dat pessimisme werd hem eigenlijk kwalijk genomen door de nazi's uh, en... Vooral ook door Rosenberg, die ook nog enigszins moest rivaleren natuurlijk, omdat hij als filosoof in Klages een concurrent zag. Klages publiceerde namelijk vlak voordat Hitler aan de macht kwam zijn meesterwerk. MUZIEK <truimertijd> Heel interessant om te onderzoeken op welke manier in de psychoanalyse Bachhoven is uh, gerecipieerd. Het blijkt namelijk dat uh, in de vroege Freudkring er een, uh, voortdurend sprake was van uh, discussie over uh, het primaat van uh, het vaderschap in de cultuur of van moederschap. En Freud uh, meende dat uh, het vaderschap uh, centraal moest, moest staan omdat hij uh, alleen maar de gewetensvorming uh, kon uh, beschouwen als het gevolg van acceptatie van de autoriteit van de vader en dat die autoriteit zich alleen maar kon, uh, kon legitimeren uh, door de invoering van het incesttaboe. Nou, Een, een aantal uh, figuren zoals uh, Jung, Adler en Otto Rank uh, waren het daarin helemaal niet met Freud eens. Ze beschouwden dat eigenlijk als een, uh, als een uiting van uh, een burgerlijke gezinsideologie. En ze halen hun argumenten bij Bach over. Uh, om uh, aan te tonen dat er ook sprake kon zijn van een cultuur uh, en van een gewetensvorming. Uh, wanneer uh, de relatie tussen moeder en kind... ...centraal stond. Het is interessant om te zien waarom... ...Freud... ...vond dat een dergelijke centrale rol van de vrouw... ...een gevaar voor de cultuur zou betekenen. Hij koppelde de vrouw aan seksualiteit... Uh, en hij associeerde ze ook met uh, de lagere regionen van de bevolking, met de massa. Hij schreef, schrijft bijvoorbeeld in Das Unbehagen in der Kultuur dat de seksualiteit zich verhoudt tot de beschaving als een volksstam of een laag van de bevolking die door een andere wordt uitgebuit. En in een ander citaat schrijft hij dat de vrouwen zich vaak tegengesteld aan het proces der beschaving gedragen en een vertragende en remmende invloed ontplooien, terwijl toch zij. Het waren die door de eisen van hun liefde het fundament van de cultuur legden. De vrouwen vertegenwoordigden de belangen van het gezin en het seksuele leven. De cultuurtaak is steeds meer een mannenaangelegenheid geworden, dwingt hen tot driftsublimering, waartoe vrouwen minder goed in staat zijn. Terwijl dus zijn tegenstanders argumenten ontleenden aan Bach over, kon Freud dat eigenlijk ook doen. En dat is altijd in de Bachoven-receptie uh, het geval geweest, uh, dat men zowel uh, Bachovens idealisering van het moederrecht als idealisering van de patriarchale ontwikkeling kon gebruiken. Freud die benadrukt juist die patriarchale kant uh, van Bachoven. En het is opmerkelijk uh, dat uh, je in zijn werk citaten vindt die je direct naast citaten uit Bachoven kunt leggen. En die zijn bijna woordelijk hetzelfde. Freud schrijft bijvoorbeeld ergens: Deze wending van de moeder naar de vader in de geschiedenis betekent een overwinning van het geestelijke op het zinnelijke. Dus een vooruitgang van de cultuur. Want het moederschap wordt door zintuigen bewezen. Terwijl het vaderschap een aanname is op grond van een conclusie en een veronderstelling. En Bach over die schrijft: In het op de voorgrond plaatsen van het vaderschap ligt de bevrijding van de geest uit de verschijningsvormen van de natuur en in de zegevierende doorvoering ervan een verheffing van het menselijk bestaan boven de letter van het stoffelijk leven. De vader is steeds een juridische fictie, de moeder daarentegen een fysiek feit. Nou, als we nu tenslotte tot een soort conclusie zouden uh, willen komen, dan denk ik dat het uh, belangrijk is om te constateren dat het bij al die ideologen draait om het vasthouden aan de polariteit tussen de geslachten dat in hun ogen het grote probleem steeds is, uh, de vervrouwelijking van de man of de vermannelijking van de vrouw, in ieder geval de doorbreking van een natuurlijk gegeven, het verschil tussen man en vrouw, en uh, van de elkaar aanvullende ges uh, geslachten. Um, en dat is bij al die ideologen zo, of ze nou zich nu als progressief of als conservatief aandienen. Of ze, of ze zich nu uh, feminist noemen, of ze nu conservatief zijn, of ze nu völkisch zijn, of ze nu uh, fascist zijn, of, of wat dan ook. Uh, je ziet het ook um, in, uh, bij sommige moderne uh, psychoanalytici. Uh, iemand als Jan Groen bijvoorbeeld, die uh, uh, ziet uh, de ondergang des avondlanders uh, opnieuw. Uh, gebeuren doordat uh, naar zijn gevoel de verzorgingsmaatschappij uh, de, het mannelijk worden van de man onmogelijk maakt waardoor je aan de ene kant uh, mannen krijgt die uh, niet genoeg man meer zijn die dus gebonden blijven aan de moeder en aan de andere kant vrouwen krijgt die geen man meer aankunnen en zich bijvoorbeeld uh, buiten uh, een relatie met een man om willen voortplanten Um, daarin uh, schuilt dus de angst voor materialisering uh, van de maatschappij die uh, tenslotte moet leiden tot de ondergang van de maatschappij nou, het grote gevaar vind ik uh, is bij al dit denken dat uh, het individu ondergeschikt gemaakt wordt aan uh, het geslacht aan uh, iets wat het individu overstijgt uh, in dit geval uh, het natuurlijke gegeven van het geslachtsverschil. Uh, als dat niet uh, wordt uh, geaccepteerd... Uh, krijg je perverse, uh, onvolwassen individuen. Uh, en deze individuen moeten buitengesloten worden uit de maatschappij. En dat vind ik eigenlijk uh, een groot gevaar... wat inherent is aan uh, uh, de ideologie van het materiaal gaat in welke gedaan ze zich ook voordoet. MUZIEK